In februari in het concertgebouw. Russische componisten uitgevoerd door Asko scheunberg met Rijmel de Leeuw. Robert Hall zingt liederen van Murschowski. tarnopolsky laat zich inspireren door de stad Istanbul. En Voronov refereert aan het bekende liedje Lili Marleen. Kijk op asko Langs de Lijn met Jeroen Stomforst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn met de belangrijkste sport van deze zondag. In het veldrijen is er zo langzamerhand één zekerheid. Als je Marianne Vos naar een WK stuurt, dan komt ze met het goud naar het huis. Het was haar derde wereldtitel op een rij en haar vierde in totaal. En daarmee even naartvols de prestaties van de Duitse Hanka Koepvernagel. Ja, ja, dat is uh, echt onbeschrijfelijk. Dat, uh, ja, dat is iets. Daar moet ik nog even tot me door laten dringen inderdaad. Ik hoop nog even mee te kunnen. Tennisser Novak Djokovic had ook een mooi trofee in zijn prijzenkast. Voor de tweede keer in zijn loopbaan was hij de beste op de Australian Open. Hij heeft genoten in Melbourne. Het is de eerste Grand Slam van the jaar. We hebben a lot of support, a lot of colors, a lot of nations we see during these two weeks, and it's a truly a joy to, to play here. We blikken zo direct terug op die finale met Marcella Mesker. Het eredivisie weekend is weer achter de rug. Natuurlijk Ronald van der Geer in de studio. Ronald, het echte nieuws komt uh, na al dat voetbal uit de bestuurskamers, hè? Nou, het komt eigenlijk uit de, de, de, de kamers rond Bas Dost. De aanvaller die Herenveen wil inruilen voor Ajax. Ajax wil hem ook heel graag hebben. Clubs komen er niet uit en Bas Dost is het nu al zat. Hij spant een spoedarbitragezaak aan tegen Herenveen. En die zaak dient om half twee. Terwijl Herenveen, tenminste via voorzitter Robert Veenstra laat weten... we moeten hier toch ook als volwassen mensen uit kunnen komen. En we bellen zo dan ook nog met John Verhoek... over zijn opmerkelijke overstap van de nummer 8 van de Eerste Divisie... naar de nummer 4 van Frankrijk. Tot elf uur in langs de Lijn. En Ronald zei het al, morgen dient er dus in zijn een spoedarbitragezaak tegen SC Heerenveen. Bas Dos komt bij Heerenveen nauwelijks aan Spelen toe en wil heel graag vertrekken naar Ajax. Directeur Robert Veensa van Heerenveen aan de telefoon, goedenavond, verrast deze stap u? Ja, enigszins wel. Uh, wij, wij dachten dat we uh, uh, nog steeds met, uh, met Ajax in gesprek waren om te kijken of we eruit konden komen. En, uh, nou ja, daar staan natuurlijk deadlines voor. Dat begrijp ik ook wel. En uh, een arbitrage had vandaag voor drie uur ingediend moeten worden. Wil je nog kans verslagen maken voor het sluiten van het transfervenster En dat is gebeurd. Nou, dus dat is eigenlijk meer voor de zekerheid? Kan ik dat zo dan zien? Ja, dat weet ik niet. Dat, dat zou je aan, aan, aan, aan de, de partij Bas Dos moeten vragen. Maar dat zou mij de inschatting zijn, ja. ja en, want is er geen reden opgegeven waarom hij die arbitragezaak heeft aangespannen? Wat, wat de reden daarvoor is? Uh, nou, we hebben, een, uh, we hebben een, uh, een, uh, een stuk ontvangen van de advocaat, dat zijn we nu aan het bestuderen. Dus ik, ik kan u daar nog geen, uh, geen uitsluitsel over geven. Wat is uw inschatting? Gaat u eruit komen met Ajax? Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, we zijn uh, uh, gisteren uh, in onderhandeling geweest met Ajax uh, en, en dat is in goede harmonie gegaan. Uh, we hebben uh, daarin de standpunten uitgewisseld. Daar zijn we op dat moment niet uitgekomen. We hebben gezegd, nou ja, als een van de partijen de noodzaak voelt om, uh, om, uh, om, om te bewegen... Dan, uh, dan zoeken we elkaar zondag op. En dat heeft tot op heden nog niet uh, plaatsgevonden. Maar, dat wil zeggen dat u heel ver uit elkaar ligt? Uh, daar doe ik geen uitspraak over. Nee. Uh, geen afspraak dus voorlopig nog met Ajax. Ja, er is nog 24 uur, heeft u nog, hè? 25, 26 uur in totaal. 26 uur nog, ja. Nou, ietsjes minder, want uh, om 12 uur moeten alle vaksen binnen zijn. Okay. Dus uh, half 12 moet het eigenlijk wel beklonken zijn dan. Maar wat heeft u het liefst? Heeft u niet het liefst dat Bas Dos gewoon bij Heerenveen blijft en doelpunten gaat maken voor, uh, voor ja, jullie? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we hebben, we hebben die jonge oranjespits. En ik, ik heb ook goed gekeken wat Bert van Maarwijk deze week heeft geschreven. Hij let, uh, hij let ook goed op, uh, op Bas. En, uh, en onze technische staf. is heel druk bezig om... Uh, om Bas ook weer verder te ontwikkelen. Dus ja, wij hebben hier, uh, wij hebben hier een groot talent en die mm. willen we natuurlijk heel erg graag houden. Maar waarom lukt het dan net niet, voorlopig? Nou ja, wie zegt dat het niet lukt? Hè? Kijk, uh, Bas die heeft het begin van het seizoen in de basis gestaan, uh, heeft er uh, heeft er één wedstrijd uh, uh, niet uh, is er één wedstrijd niet ingekomen gekomen en is één wedstrijd geblesseerd geweest en de overige wedstrijden is hij uh, is hij ook steeds goed ingevallen. Uh, dus Bas past gewoon bij Heerenveen, en uh, wij werken toe aan een, uh, aan een basisplek voor hem. En daar is hij, is hij keihard voor aan het werk. En, uh, en, en dat doet hij hartstikke goed. Maar, maar, maar toch onderhandelt u dan wel met Ajax? Ja, maar ja, wat kun je doen? Ik bedoel, uh, als een partij zich meldt en een speler geeft aan dat hij graag daar naartoe wil, uh, en, uh, dan, dan kun je je ogen daarvoor sluiten. Ja. Ik bedoel, In eerste instantie hebben we dat ook gedaan. En we hebben gezegd, nou, wij, wij wisten helemaal geen noodzaak. Maar ja goed, als er bedragen langskomen die, uh, die voor ons ook interessant zijn, ja, dan wil je dat wel in overweging nemen. en Met name ook gelet op het feit uh, dat, dat, dat de speler aangeeft dat hij uh, die, die volgende stap wil zetten. Ja. Nou prima, dat, daar luisteren we naar. En dan moet je vervolgens ook, uh, ook met elkaar zo volwassen zijn om te zeggen van ja, als dat er nu niet in zit... Uh, en, en daarin zijn wij natuurlijk een belangrijke partij. Want we hebben een half jaar geleden dat contract met Bas gesloten. Ja, dan vind ik ook dat je dat moet respecteren met z'n allen. We gaan het afwachten. Nog uh, een ja, uurtje of uh, 4.25 en dan uh, weten we het helemaal zeker. Bedankt dat u even Is op de telefoon wilde komen. Directeur Robert Veensta van Heerenveen over Bas Dos. We gaan nog even doorpraten met advocaat Jan Kabalt. Hij heeft uh, veel ervaring met arbitragezaken bij de KVB. Stond Louis Soares bij... Toen hij destijds van Groningen naar Ajax wilde, meneer Kabalt. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Waar kijkt zo'n arbitragecommissie naar? Nou, de arbitragecommissie kijkt in principe naar de vraag of er sprake is van een uh, aanmerkelijke financiële en sportieve verbetering. Uh, dat was altijd uh, het uitgangspunt. Uh, als die twee vragen positief werden beantwoord, dan was uh, uh, het in het algemeen zo dat zo'n transfer uh, tot stand kwam. Uh, in de zaak Souvares. Heeft die arbitragecommissie dat, dat genuanceerd? Uh, door te zeggen uh, dat de kans al wel aanmerkelijk was uh, dat er nog een keer zo'n kans zou komen voor Suarez. Dat het niet een once in a lifetime uh, kans was. Aha, dat is dus belangrijk voor zo'n commissie. Ja, en dan kijkt onder andere die commissie naar uh, de leeftijd van een speler. En dus, uh, zoals gezegd, met de vraag of het uh, ja, aanmerkelijk is dat er nog een keer zo'n kans komt uh, voor een speler. Ja, in dat geval, uh, dat, dat zou je zomaar op, uh, die blauwdruk zou je zomaar ook op, op de kwestie Bas Dost kunnen leggen. Hè? Spits, spits van Jong Oranje. Uh, groeiend. Uh, die, die trein naar een goede club komt ook nog een keer voor hem. Ja, dat kan ik uh, niet zo zeggen. Ik ben uh, dus niet de advocaat van, uh, van een van de partijen in deze nee. zaak. Um, maar als je kijkt naar de leeftijd van Dost, uh, ja, dan moet je zeggen dat uh, de kansen... Aanmerkelijk zou kunnen zijn dat er toch nog wel een keer zo'n kans voor hem zou komen. En dat er een grote club voorbij komt. En aan de andere kant is het wel zo dat de sportieve verbetering aanwezig lijkt te zijn. En ja, de financiële verbetering zou dat ook kunnen zijn. Maar nogmaals, die situatie die ken ik niet inhoudelijk. Nee. Uh, maar de kans is dus wel aanwezig dat de commissie zegt... Ja, die kans voor DOS komt misschien nog wel een keertje. Kan hij het ook gooien op een uh, verstoorde arbeidsrelatie? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet niet of er uh, een verstoorde arbeidsrelatie is tussen club en, en speler. Nou, hij wil niet Spelen. echt boteren naar het schijnt met de trainer Ron Jans. Ja, maar dat is op zich onvoldoende om te zeggen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Dan moet er moet ja. toch vaak wel wat, wat meer aan de hand zijn. Nou zei zojuist Robert Veensma, de directeur van Heerenveen, van ja, je moet voor een bepaalde tijd zo'n spoedarbitrage aanvragen... Dat komt op mij in eerste instantie over alsof het is voor de zekerheid. Hè? Zo van, dat hebben we alvast gedaan en dan wellicht morgenochtend nog even onderhandelen. Ja, wordt onder druk wordt, wordt alles vloeibaar. Ja. En de kans is natuurlijk groot dat uh, uh, vanuit Dost uh, die arbitragezaak wordt aangespannen om in ieder geval de druk op de ketel uh, te houden. Als u zo van een afstandje kijkt, uh, hoe gaat dit aflopen dan als er zo'n arbitragezaak komt? Ja, de zaak Soares is hier niet op één op een van toepassing. Hoewel nee. het ook gaat om een jonge speler en een uh, ja, verbetering, waarschijnlijk financieel en uh, sportief. Uh, de zaak heeft hier echt iets anders, omdat DOS natuurlijk geen basisspeler was uh, is. Terwijl uh, Soares dat in de tijd bij Groningen, FC Groningen wel was. Dat was een sensatie destijds, hè? Al. Dus, ja, maar goed, dat zou dus in dit geval een voordeel voor DOS uh, kunnen zijn. Ja. Omdat hij uh, bij Heerenveen uh, niet naar spelen toekomt. Terwijl Soares dat bij Groningen wel uh, had. Oké. Okay. Jan Kabalt, we gaan het afwachten. Bedankt voor uw reactie. Ja hoor. Third world, now that we found love. Bij de grote mannen telden we niets mee. Maar het WK-veldrijden is voor de Nederlandse ploeg toch wel uiterst succesvol verlopen. Goud natuurlijk voor Marianne Vos bij de vrouwen. En voor Lars van der Haar bij de belofte. Zilver ook nog voor belofte Mike Teutensen. Een score waarmee Oranje het best presterende land was in Zankt Wendel, Duitsland. Gio Lippens praat na met de technische directeur van de Wieler-Unie, oud-coureur Torwald Vedenberg. Torwald, heb jij als technisch directeur vandaag nog wel eens even gedacht... als we Lars Boom er nou ook eens een keer bij hadden gehad... dan was het helemaal een mooie WK geworden. Ja, zeker heb ik dat gedacht. Dus dat, is, uh, dat staat buiten twijfel. En als uh, je ziet hoe welk geweld dit de keer gaat, dan uh, staat Lars zijn, uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn positie daar goed tussen. Uh, dus dat is jammer, maar uh, ja, ik snap Lars van keuze ook wel. Nou, laten we eens even het toernooi doorlopen met de belofte 1 en 2. Laten we eerst eens even naar Lars van der Haar luisteren. Nou ja, ik was natuurlijk wel topfavoriet, maar op dit parcours had ik toch niet verwacht dat ik zou winnen. Om eerlijk te zijn. Won de slimste vandaag trouwens. Nou ja, ik denk dat ik ook wel uh, een van de sterkste was, maar ik denk ook de slimste vandaag.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 Wat? dat heb jij wel eens eerder gezegd. Hè? Van, ik ben eerst veldrijder en dan doe ik ook nog wel eens wat op de weg. Ja, ik train op de weg en ik rij wedstrijden op de weg, maar het veldrijden is wat ik het mooist vind. Ja, dat was een overmacht van Nederland. Dat zie je zelden. Nee, dat klopt. Zeker in de beloftecategorie uh, is dat echt wel uitzonderlijk. En als je ziet dat ze onderling aan het strijden zijn voor de titel, dan is dat helemaal bijzonder natuurlijk. Dat ze zelf bijna gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Dan is dat wel uh, nou, echt heel beloft. Ook veel voor de toekomst. Echt heel knap. Is er gisteravond nog wel even gesproken in het hotel. Met name over die actie van uh, de man die uiteindelijk niet op het Podium terecht kwam, Tijman Want hij leek het gat met die Mike Teunissen dichter rijden. Ja, uiteraard hebben we daarover gesproken. En uh, ook de jongens onderling hebben goed tegen elkaar kunnen zeggen wat ze ervan vonden. En Tijman heeft ook gezegd: van ja, het was misschien niet de goede actie of het was niet de goede actie. Maar op zo'n moment ga je voor de titel en uh, ben je eigenlijk een soort blind. He, dus het was, uh, hij denkt, ik kan wereldkampioen worden gaan en hij vergeet alles. En hij geeft ook wel toe van, ja, hè, het is geen, geen professionele actie. Dus in de jongens hebben we ook wel geaccepteerd, hè, Mike en, en Lars. Ze zeggen van, ja, nou, oké, okay, kan gebeuren, uh, zand erover. En uh, gelukkig heeft het goed afgelopen. Dus het was uh, een goede les. En dat mag in deze categorie ook nog, hè. Je moet nog niet alles willen bepalen bij de belofte. En uh, dus ze zijn hier ook om te leren. En dan straks als ze bij de professionals zitten, dan moet het een automatisme zijn. Dan moeten ze weten, hé, hey, ploegmaat, ik, ik kan niet rijden. Dus, uh... Over professionalisme gesproken, bij de vrouwen, Marianne Vos... Ja, alles klopt. Alles klopt. In hem. Maar dat is eigenlijk bij Marianne in alles. In haar training, in haar uh, voorkomen. Het is gewoon echt uh, ja, een, een, een klaspak uh, met uitroepteken. Dus dat is, uh, daar hoef je ook, ook weinig aan te doen. Die heeft alles goed voor elkaar. En, en die weet precies hoe ze het wil. En ja, die voert het plan ook uit. En als je dan... Uh, nou, zelfs zes, valt drie keer. En zelfs dat weet ze te overwinnen. En een lekker band, een halve ronde. En dan nog is ze veruit de best. Dus dat is gewoon uh, heerlijk om mee te werken. Ja. ja, ik heb hier natuurlijk wel naartoe gewerkt. Maar uh, ja, niet per se uh, om nou alleen hier goed te zijn. Ik wil alle wedstrijden waar ik rij wel goed zijn. Maar ja, als je hier naartoe werkt, en, uh, ja, dan is het toch nog net een schepje er bovenop Ten opzichte van andere wedstrijden. Ja, want als je kijkt naar Katie Compton. Die wint gewoon alle wereldbekerwedstrijden waarin ze dit seizoen uitkomt. Maar ja, die ene wedstrijd, die belangrijkste wedstrijd, dat wereldkampioenschap, dan redt ze het niet. Nee, nou, ze was wel goed hoor, maar uh, ja, dit is dan toch weer net iets anders natuurlijk. En uh, nou ja, ik was net iets beter als, uh, als de andere wedstrijden waar ik tegen haar heb gereden. En uh, nou ja... Dan krijg je een mooie strijd. Maar ik ben blij dat ik in de laatste ronde het langstrijd uh, trok. Nou, je merkt gewoon dat ja, fietsen is echt, haar, hè, is echt haar passie. En uh, ze weet ook wel dat iedere wereldtitel weer uh, nou, een prestatie op zich is. Omdat het zo'n lastige wedstrijd is. Dus uh, ze leeft er weken naartoe. En als het dan weer lukt, dan is dat voor haar natuurlijk uh, weer een geweldige belevenis. Wat mooi is dat ze dus gewoon uh, helemaal zichzelf blijft en uh, totaal niet gaat zweven. En dat is ook wel echt een, uh, nou ja, een, een talent van haar. Dan de elitewedstrijd zonder Lars Boom. Drie man, een ja, dieptepunt qua aantal deelnemers. En Gerber de Knecht op de elfde plaats. Dat is zijn plek, hè? Ja, ja dat klopt wel. Gerber zelf was niet tevreden. Hij zegt, uh, mijn start had veel beter gemoeten. Uh, ik had vandaag ook niet de superbenen. Zoals ik uh, misschien de zesde, zevende, achtste plaats geworden. Maar op zich over uh, we, we niet ontevreden. Thijs van Amerong had een hele goede start, maar die valt dan toch wat terug. Uh, dus ja, vooraf hadden we ook niet een hele hoge verwachting uh, van, van deze drie jongens. En, uh, maar ze hebben goed gestreden. En, uh, nou willen we hierin meedraaien, dan is het woord vooral aan de belofte of, of aan Lars. Want was dit WK misschien wel het bewijs dat alles golfbewegingen heeft? Ja, junioren is niet de sterkste liggen die we gehad hebben. Maar er zitten zeker goede jongens tussen. En uh, je moet het ook een beetje mee hebben. Gisteren met een parcours waren veel valpartijen en lekker banden. En als je net een beetje pech hebt, dan, dan, dan is het al gezien hier uh, op dit parcours. Dus junioren vind ik lastig. Maar ik denk wel als je aan de opleiding uh, blijft bezig. Dus beide junioren bezig zijn met die opleiding en die belofte. En je blijft dat doen, dan moet je wel een constante uh, aanleveraar. ...kunnen zijn voor de elite. Dus die golfverleging zit er altijd in met supertalenten zoals Lars. Uh, maar de basis zou eigenlijk wel continu moeten kunnen zijn. Maar is het moeilijk om het geduld soms te bewaren? Want ik kan me zo voorstellen, iedereen kijkt toch naar die elite... En iedereen wil dat de grote mannen echt meedoen. Ja, dat klopt, dat is wel lastig. En, en, uh, maar goed, dan hebben we ons blik, uh, als bond kijken we gewoon veel verder, kijken we eh, richting uh, 2016 misschien al. Om te kijken van ja, wat moeten we nu doen om in 2016 uh, de topveldrijders te hebben en de top-BMX's, cetera. Uh, dus dat maakt het wel lastig. Maar goed, als we in de jongere categorie veel wereldkampioenen hebben, zoals we die nu hebben, dan stemt dat ook wel weer hoopvol. Wat een goal! De eredivisie. Veel doelpunten in de 21ste speelronde van de Eredivisie. Twente wint met 2-1 van Feyenoord. Daar draaide het niet om de vele doelpunten, maar om die ene in blessuretijd. Daar is Ruiz en daar is de 2-1 voor Twente. Brian Ruiz, hij is terug en mocht iemand daar nog over twijfelen... dan kan die twijfel de prullenbak in. Want met een prachtige kopstoot van dichtbij, velt hij dan toch in de extra tijd. Het vonnis over Feyenoord. Ajax scoorde drie keer tegen NAC. De Breda's ploeg hielp opzichtig mee aan de Amsterdamse productie. Wat een blunder van ex ziet Leonardo. Lekker gaan pielen in je eigen strafschopgebied. Deli Blind lette goed op. Legde de bal breed en Siem de Jong scoort voor Ajax de 1-0. Groningen en Heerenveen maakten er geen spannende derby van het noorden van. De Groningers waren veel te sterk met 4-1. Ik denk dat de wedstrijd beslist is. Tadic maakte de 3-0 van. Het is een vrije schop. Zo snel een paar vrije schop. En Stoer elkaar die verkijkt zich volkomen op die bal. Excelsior was met tien man niet opgewassen tegen Adep Den Haag. Dat met 5-1 won in Rotterdam. Bovenbergen niet meer bij. Hij had kort voor de voorsprong van Den Haag de 2-1 rood gekregen... na een overtreding op Rado Saffelevic. Den Haag dus aan de leiding. Wordt het nog erger, want hier is Dimitri Boenikin. Ja, aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, Verlengt de bal en passeert Lex van Haafden... In totaal werd er 36 keer gescoord. Nummers 1 en 2. PSV en Twente pakten in blessuretijd overwinning en blijven dus aan kop. Ja, opmerkelijk dus. Zowel PSV als Twente winnen pas in blessuretijd. PSV rekende gisteravond af met heel veel moeite met Willem II. En Twente kreeg Feyenoord pas heel laat op de knieën. Ronald van der Geer, um, Ja, een regerend kampioen, uh, wint deze wedstrijd. Dit zijn van die wedstrijden die je dan moet winnen, hè, zeggen ze altijd. Ja, als als zeg, je na, die na, wint, dan kan je ver komen. Zeggen na, na een bekerwedstrijd, zwaar. Dat zal toch ook bij PSV een rol hebben gespeeld. Het was moeilijk om, uh, om echt een, uh, een, een, een stempel te drukken. Twee ploegen die PSV en Twente in de slotfase wel de betere zijn van de tegenstander. Alleen het lastig hebben om uiteindelijk het doelpunt te maken. Je wilt natuurlijk naar de wedstrijd van vandaag. Twente-Feyenoord, mm -hmm. dat is best verrassend, bij vlagen de betere ploeg is geweest. Kans heeft gehad de, de, de, om uh... het grootste grootste nieuws, toch? Dat is het grootste nieuws. Hoe nee, kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Misschien uh, in de afgelopen week dat er toch uh, wat besef is gekomen... Uh, dat het er ineens toch uitkomt. Alleen, dat zie je wel. Omdat de ploeg, en dan gaan we even naar Feyenoord... omdat de ploeg uh, ja, toch weinig vertrouwen heeft... loopt het in de slotfase toch weer terug. Ja. Ja, en dan ben je het meest kwetsbaar. En uiteindelijk krijgt het daardoor ook uh, de deksel op de neus. Maar, ja, iedereen in het duel had het ook al 2-0 kunnen worden. Kansen daarop zijn niet, uh, niet verzeelverd. Ja, en Twente blijft dan drukken. En heeft dan uiteindelijk die toegevoegd. De waarde in Ruiz. Maar scheelt het voor de Feyenoorders ook dat ze franken vrij kunnen spelen? Want het is wat anders dan je thuis tegen de graafschap. Want dan moet je winnen. Misschien. misschien... Maar uit tegen uit Twente hoef je tegenwoordig niet meer te winnen. En is het gewoon uh, lekker voetballen. Nee, maar het ging daar toch in deze wedstrijd wel om. Uh, als Feyenoord dan verloor, op welke manier? En wat dat betreft is er een winstpunt geboekt. Omdat de manier waarop er verloren is natuurlijk wel acceptabel is. Uh, er zijn wat, wat individuele fouten gemaakt waarover moet worden nagesproken. Volgende week tegen Vitesse. Gaat het dan uiteindelijk echt om het resultaat? Ja, dat is heel belangrijk. Dan. Dat is uh, ja, zo'n zes. Puntenwedstrijd zoals dat heet. Hoe is het dicht bij elkaar. Ja, we het al. De man die Feyenoord uiteindelijk de das omdeed... was dus Brian Ruiz. Eind november raakte hij geblesseerd... aan zijn knie vandaag maakte hij zijn rentree. Trainer Michel Preudom had uh, van zijn medische staf... toestemming gekregen om zijn topspits in te brengen. Vandaag had ik de groene licht om voor 15 minuten... ik heb gevraagd aan de dokter op de bank... mag je om 20 minuten gebruiken? <lacht> Ze heeft mij ja gezegd. Dus, uh, en, en je zag direct... Uh, ja.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 Dus uh, dat, dat was een mooi scenario natuurlijk om hem terug in te brengen. Natuurlijk dat dit nog beslissend is op het eind. schitterend. Ja, Ongelooflijk. Niet alleen een sportieve boost, maar dus ook mentale. Van ja, mij, het is een bedoel. mooi boek. Um, dit is natuurlijk een jongen die, die je ploeg in het verleden met menigmaal op sleeptouw heeft genomen. Zoveel extra kwaliteit heeft dat hij ook anderen voor de goal kan zetten. Nu beslist hij zelf dan uiteindelijk de wedstrijd. Maar het is iemand die hoort in de geoliede machine die Twente ooit was. En wat dat betreft, ja, deze man, dat zien we nu weer, heeft eigenlijk zoveel toegevoegde waarde dat Twente echt de hand moet dichtknijpen. Ja, dat hij een. Uh, uh, dat uh, dat Gelukkig en speelt. is uh, dat, dat hij geblesseerd is. En dat hij daardoor niet is weggekocht. Nou ja, dat er op dit moment He? geen interesse voor, nee. uh, voor hem is. En dat zal ongetwijfeld in de zomerstop weer anders zijn. Maar het is toch een, uh, een jongensboek. Lang uitgeschakeld zijn. Echt gemist worden. Hè? Want Twente was moe. Had eigenlijk af en toe wel zo'n mannetje nodig. Die, maar die, die, die, Janko die, heeft het wel goed opgelost natuurlijk. Af, als, al als spits. Maar dat is de echte spits. Hè? En de en, en Ruiz is natuurlijk een man die bij, uh, bij Twente met name van de buitenkant gekomen is. Maar je hebt wel weer wat meer variatie nu. Je zag gewoon dat het af en toe wel een beetje vastliep. En nu heb je wat meer variatie en de extra klasse van Louis. En die valt niet te versmaden. Dan toch weer even terug naar Feyenoord. In de aanloop naar het duel natuurlijk met Twente werd er veel gesproken over Mario Been en Willem van Hallegem. De twee ontmoetten elkaar op een golfbaan en spraken af dat Van Hallegem de wedstrijden van Feyenoord zou bekijken en Been zijn bevindingen zou vertellen. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Luister maar naar Mario Been. Nee, nee. Willem heeft mij gisteren opgebeld en Willem heeft gezegd dat hij afziet van, van deze van dit aanbod. En uh, wat dat betreft gaan we door met deze staf. En dit is een geweldige staf. en uh, Willem heeft, uh, heeft bedankt, dus klaar. Uh, prima, streep de ronde. Ja, maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet uh, in Rotterdam-Zuid... met de kranten en de media. Um, <laughs> schets het eens even heel kort. Hoe is dat nou ja. allemaal gegaan, Ronald? Nou ja, er, is, er is in eerste instantie vanuit Van Hanegem in zijn column in het AD uh, wat kritiek geweest... Op, uh, op, op de speelwijze, op het elftal. Het idee dat er wat meer uit te halen was. Aangekondigd van, uh, joh, bel mij eens... Of, of gevraagd bel mij eens, dan kunnen we daar eens over praten. Um, dat heeft Van Hanegem dus geuit in zijn column. Nou, van Feyenoord werd er niet zo heel enthousiast op gereageerd, terwijl de achterban van Feyenoord dat wel heel graag wilde. Uh, weer een keer een column, weer niet op gereageerd, een beetje onder druk gezet. Nou, uiteindelijk heeft dat geleid tot een uh, gesprek afgelopen donderdag op de golfbaan tussen Been en Van Hanegem, En tot ontzetting van uh, Mario Been, dat vertelde hij vrijdag, stond de inhoud van het gesprek, waar hij van dacht dat het vertrouwelijk was, gewoon weer uh, in, het, uh, in het Algemeen Dagblad te lezen. Nou, toen had uh, Been al zo... De kant waar Van Van Hanegem ook in, in staat. Toen had Been al zo zijn, zijn bedenkingen. Heeft toen ook gezegd dat hij het eigenlijk raar vond dat dat erin stond. Dat hij he, dacht dat het vertrouwelijk was. Nou heeft daar best heel veel tijd aan besteed om uit te leggen hoe hij daarin stond. Toch ook wel een beetje geuit dat hij dacht dat het belang van Hanegem wel eens boven het belang Feyenoord zou kunnen gaan. Nou ja dat heeft uh, Van Hanegem ook weer opgepikt en die heeft dan nu bedankt. En komt morgen overigens met een antwoord in, het, uh, in zijn column in het Algemeen Dagblad. Die heb jij al gelezen? Wat staat waarin in? hij onder meer zegt dat hij uh, toch niet zo om kon gaan met die vrijblijvendheid. Hij wilde waarschijnlijk toch wat meer structuur in uh, de afspraken. Hij had het gevoel dat Mario iets opgedrongen had gekregen. En dat wilde hij niet. Hij wilde praten als voetbalmensen onder elkaar. En het gaat er maar op een, om één ding. En dat is de club Feyenoord. En ik blijf erbij om dan toch maar te zeggen... als je dat echt vindt, dan had je gewoon niet in een column iets moeten schrijven... maar gewoon de telefoon moeten pakken. En lekker vrijblijvend, zonder dat het in de media zou zijn verschenen. Uh, uh, lekker babbelen over voetbal en kijken of je een helpende hand kon bieden. Maar ja, dit, dit, dit... dit hij helpt je uh, er toch normaal niet bij? Nee. Nee, nee, sterker nog, er is een hele rare sfeer ontstaan. En ook veel bij de directie en bij uh, Been bij zelf. Je merkte dat er weerstand tegen was. En er is, ja, is ongetwijfeld een reden waarom die weerstand er is. Dat zou dan bij Feyenoord vandaan moeten komen, die reden. Maar dat dit nooit een hele gelukkige afspraak is geweest... en dat het uiteindelijk een beetje opgedrongen is geweest... dat heeft van aandacht me goed ingeschat. Want dat was echt het gevoel dat, uh, dat Been had. En ik had ook niet de indruk vanmiddag toen hij antwoord gaf op deze vraag... van uh, goh, is het ten einde waarom dat hij daar heel erg mee zat? Klaar. Dus inderdaad echt een streep eronder. Dat Toch denk wel. ik. Dat Goed, dan even die andere uh, Rotterdamse club, die pikken we nog even uit. Excelsior, verliest met 5-1 van de Aden Den Haag. Die ruime nederlaag kwam pas tot stand nadat Daan Bovenberg in de eerste helft uit het veld werd gestuurd. Trainer Alex Pastoor was duidelijk in zijn commentaar op scheidsrechter Tom van Siegem. De integenheid van de scheidsrechter zit met was. Uh, dus uh, wij krijgen een rode kaart te verwerken, moeten door met z'n tienen.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 En dat het moeilijk met jou te communiceren was. En, uh, en dat heeft dus ten grondslag gelegen, denk ik, aan zijn manier van fluiten. Nou, en, uh, ik maak uh, ook voldoende fouten als uh, trainer. Uh, ik hoop dat ik daar nog een beetje van opsteek ook af en toe. Maar ik neem ze in ieder geval in uh, totale integriteit. En, uh, en uh, dat is hier niet gebeurd. Nou, dat zijn uh, harde aantijgingen uh, aan het adres van, uh, van Siegem De dus scheidsrechter. die heb jij zelf ook gesproken, want je was bij die wedstrijd. ja. Ja, Wat is allemaal aan de hand? Nou ja, nou, er is iets gebeurd in de wedstrijd tegen, tegen FC Utrecht. Eh, nou ja, dat is dus geschetst net ja. door, uh, door trainer Pastoor. Uh, van Sigum ziet dat allemaal anders, maar wilde helemaal niet op de zaak ingaan. Zei inderdaad dat er een, een, een poging was geweest van Pastoor om tot een uh, soort van discussie te komen. Uh, dat er heel kort even gezegd is waarom Bovenberg een, uh, een rode kaart heeft gekregen. Want daar begon het natuurlijk allemaal mee. En dat hij verder niet in wilde gaan op, uh, ja. op, op de woorden van, uh, van Pastoor. En ik ik denk dat hij daar het gelijk aan zijn zijde heeft. Net als dat ik vond dat hij het gelijk aan zijn zijde had... door die kaart te geven aan, ja. uh, aan Daan Bovenberg. Uh, het is wel zo, uh, want we praten nu even over de onderste regionen... dat Excelsior het uh, lastig heeft nu. En uh, samen met VVV toch wel uh, moet hopen dat om II dichterbij komt. Hè? Ja, die deden het gewoon goed. Ja, Willem II is de enige ploeg die je er echt voor ziet vechten. Want daar ja. gaat Pastoor dan even in dit antwoord aan voorbij. Overigens geeft hij dat later wel toe. Je kan er wel met man komen te staan... maar dan zul je toch anders moeten voetballen. En je kunt ook anders voetballen. Hè? Wat, wat professioneler en, en misschien wat, wat volwassener. En Excelsior heeft het wat dat betreft wel laten liggen. Aan de andere kant denk ik dat daar wel wat voetbal in zit... waardoor er een ontsnappingsklausule is... Ik vind Willem II na de winterstop buitengewoon uh, uh, gedreven spelen. Echt met het idee van, wij gaan proberen in elk geval die na-competitie te halen. Ik vind het dissonant van dit weekend, maar daar kom ik zo in de top 5 ook nog wel even op terug, VVV, die afgedroogd worden tegen AZ. En wat ik daar heb gezien, dat was, uh, dat was echt onthutsend. En als dat de vorm is waar VVV het seizoen mee gaat afmaken... dan, dan, dan is dat tegen de kandidaat nummer één voor mij. Kijk, want Willem II uh, toont lef, toont passie, zeg je, en krijgt de spelers bij... Krijgt de spelers bij, uh, nu, nu verras je me even, want maar heb ik, had wat, ik had wat blaadjes klaargelegd. Maar ja. ze hebben in elk geval een, een speler gehuurd van HSV... Dat is verdediger Pressel, 20 jaar, Gerrit Pressel. Hij is linksachter. Tricoloris nou, wilde ook een, een, een linksachter hebben. Nou ja, dat is een jongen die niet veel aan spelen toekomt in Duitsland. Nou, daar is het antwoord. En uh, die moet een beetje op niveau spelen. Mag in de Eredivisie gaan spelen. Dus is dus een win-win situatie. Overigens zijn er ook aanvallers gehaald. Strihavka en Jelic allebei op uh, huurbasis gekomen. En daar gaat Willem II dus mee proberen. Dat is een beetje uh, uh, ja, het scoort uh, uh, moeilijk. laatste strohalm. Ja, uh, Dit uh, moeten moet, we doen om iets uh, te forceren. Je moet iets. En op die positie was er wat nodig. Ja, want, ja. Vol, uh, want, want over 24 uur uh, eindigt dus dat transfer window. Er is nog meer. Ja, ik wil er nog wel even heel kort aan toevoegen. VVV haalt natuurlijk ook nieuwe spelers. Alleen dat zijn allemaal hele jonge spelers. Met alleen Youssef L. Achoui als uitzondering. En dat is misschien het verschil. Ik denk dat Willem II wat dat betreft net iets gerichter... Uh, geen jonge talenten, maar net iets rijpere spelers haalt... die je nodig hebt. Er zijn wat uh, geruchten en wat... Uh, uh, wat echte transfers. Dat ik ga het je vertellen. Uh, de kans is groot dat morgen Marcel Meves goedgekeurd wordt bij Feyenoord. Dan wordt hij aan de selectie toegevoegd voor de rest van het seizoen. Hij wordt gehuurd van Borussia Mönchengladbach als die keuring goed loopt. En de kans is groot dat Vanendo Adi de rest van het seizoen bij Feyenoord speelt. als een, uh, een spits. Nigeriaan. 1,93 meter lang. Hij speelt bij Trenshin in Slowakije van Tjöla Ling. Hij is nu nog op proef bij Ajax. Ajax vindt hem nog niet goed genoeg. En Feyenoord zit op het touw om hem eventueel de rest van dit seizoen dus naar Rotterdam te halen. Dan Vitesse weer twee nieuwe spelers. Jawel, de vijfde en zesde tussentijds. Wilfried Boni, Ivoriaan van 22 van Sparta-Praag. Dat is een centrumspit 3,5 jaar. 4 miljoen wordt ervoor betaald. En Valerica Kaman, dat is een Roemeen van 21, een centrale verdediger van Craiova. Uh, Die krijgt ook een, uh, een meerjarig contract. En uh, Roger Rijnen gaat van Zwolle naar AZ. AZ wilde nog heel graag een rechtsback overnemen en heeft deze Rijnen aan de selectie toegevoegd en en Zwolle heeft weer <coughs> Jeroen Drost van Vitesse naar Zwolle gelokt. En dan ben ik er volgens mij uh, wat betreft. Ja, en het dan laatste gaat nieuws hebben we. Was dus wel naar Ajax. Dat gaat wel rondkomen, hè, denken wij zo? Of ja, niet? nou ja, dat, ja, goed. Als je dat zo hoort, allemaal gaat, is dit een arbitragezaak aangevraagd om de zaak enigszins onder druk te zetten. Maar ik denk dat men daar wel uitkomt. Ja, maar is dat een voor. Van een toegevoegde waarde voor Ajax? Vind je dat een spits voor Ajax? Past hij daarbij? Ik, ik vind dat moeilijk. Um, ik vind namelijk dat Bas Dos wel potentie heeft. En of die daar nu al is, weet ik niet. Maar het is wel een speler die in hele korte tijd heel veel beter is geworden. En dat betekent dat, uh, dat, je, dat je uiteindelijk wel uh, naar een bepaald niveau te coachen bent. En uh, ja, dat, dat moet lukken. Ja, ik heb nog één buitenlandse grap. Garisteas gaat naar Chalken 04. Oh ja, die was nog vrij. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dinsk was 30, hè? Ja, ja ongelooflijk. Top 5 ja. nu van, uh, van uh, jou, Ronald. Komt-ie? De weg kwijt. Ik zal het heel snel doen. VVV, Venlo, gisteravond afgedroogd door AZ. Maar met name de manier waarop VVV in Alkmaar acteerde, gaf aan dat men volledig de weg kwijt is. En ook veel de weg naar onder heeft ingeslagen. Opvallend. Dat de heren Pauwen allebei ziek waren dit weekend. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar het was Migraine en Griep, geloof ik. En die. Pauwe van VVV, Patrick, zou niet spelen. Dat ze ook nog wel eens een rol, een rol hebben kunnen spelen in het ziek zijn. Maar het is opvallend. Twee broers in de betaalde voetbal... die zich in één weekend allebei afmelden vanwege ziekte. Het doelpunt. Waarmee Kolbein-Siektorson de eerste IJslander werd... die een hat maakte in de Eredivisie. Dat was het derde doelpunt dat hij maakte... in de uiteindelijk de 6-1 tegen VVV. Uh, hij sloot de wedstrijd af met vijf doelpunten. Dus hij is ook de eerste IJslander die vijf doelpunten heeft gemaakt. <laughs> maar een hat is toch net ja. even iets leuk. Niet het op. moment... Het moment, uh, dat was toch de wereld van Willem II die instortte... Uh, in de 93ste minuut na al twee rode kaarten te hebben gekregen... in die wedstrijd tegen het PSV. Uh, ja, Willem II hield zo'n mooi stand. En het leek allemaal te gaan gebeuren. En daar was Zevuik... En voor hem was het ook weer een mooi moment. Want hij speelde drie jaar geleden alles vijf wedstrijden in het eerste van PSV. Verhuurd in Almere. Verhuurd bij FC Dordrecht. Begin van het seizoen in het tweede. Nu maar opgeraapt. Noodzakelijk. En laat nou die Safe gewoon die winnende goal maken. Mooi verhaal. Dat is een mooi verhaal. De doorbraak. Ja, dan toch Vitesse. Dat uh, zojuist de vijfde en zesde speler heeft toegevoegd. Maar er is wel iets gebeurd in vijf dagen of zes dagen. Want ik heb ze vorige week zien spelen tegen Willem II. Toen dacht ik, nou hier klopt nog niet veel van. En hier kan ik geen chocola van maken. Maar uiteindelijk werd het een heerlijke Bonbon gisteren, waar Rode JC zich in verslikte. Want ik begreep van de mensen die de hele wedstrijd hebben gezien, dat Vitesse een hele aardige fase heeft doorgemaakt. Maar ik denk in een dat, uiteindelijke overwinning. dat zelfs de fans met een seizoenkaart wel een boekje met namen en foto's erbij moeten pakken, want dat ze hun eigen elftal niet echt meer herkennen. Het is niet iets waarvan je zegt: hè, uh, wat voel ik me daar lekker bij. Rodolphe, dankjewel. Alsjeblieft. Goed, we gaan dan meteen door met uh, de Australian Open. Want uh, dat toernooi is afgelopen, dat tennistoernooi natuurlijk. Novak Djokovic pakt in Melbourne zijn tweede Grand Slam-overwinning. In 2008 deed hij dat ook al, daar in Melbourne. En die Murray was uh, geen partij voor Djokovic. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Hoe kan het dat het verschil zo groot was? Ja... Um, dat vragen we ons allemaal af, maar uh, we hebben natuurlijk Novak Djokovic ook in die halve finale zien spelen tegen Roger Federer. We zagen de Zwitser um, ja, toch eigenlijk bijna gelaten op de baan staan. Die kon niet door ja, de vastheid, de, de power, het defensieve spel van Djokovic heen komen en ja, stond er haast gelaten bij en, ja, zo zag ik Andy Murray vandaag ook. Uh, zijn allereerste service game van de wedstrijd. Ja, daar deed hij vijf juices over. Ik geloof bijna een kwartier moest hij uh, een breakpoint al afweren. Hele lange rallies. Uh, hij stond erbij. Hij, hij zweette als een otter. Maar dat is uh, toch juist zijn sterke punt, die lange rallies. Dat verdedigende ja. ook Murray. Ja, je zou zeggen van wel, maar dat was het hem nou net. Novak Djokovic was op alle fronten beter. En ja, Murray moest dus vanaf het begin af aan op zijn tenen lopen. Zijn beste tennis produceren. Nou, dat deed hij nog in de eerste, zeg maar, negen games van de wedstrijd. Van de eerste set. Toen werd hij gebroken. Het werd 6-4 voor Djokovic. Ja, en toen kreeg hij zo'n knauw. En toen was hij uh, zo kapot dat hij mentaal totaal instortte... en eigenlijk steeds uh, slechter ging spelen. En Djokovic dwingt dat dus af eigenlijk? Ja, absoluut. Dat moederloze, uh, ik... dat, dat, dat, dat, ja. dat onverslaanbare. Ja, maar, de, maar als je al zo'n boodschap uh, afgeeft... in de tweede game van uh, de eerste set op ja. de service van Murray... Djokovic vol zelfvertrouwen, Lichaamstaal was dag en nacht verschil tussen die twee. En ja, dat ziet Murray ook, daar staat een man met zelfvertrouwen tegenover me. Dus ja, het, het, het was gewoon een, een, een hele makkelijke, eenzijdige overwinning voor Novak Djokovic. Ja, Murray stond uh, vorig jaar ook in die finale, hè. toen werd hij dus uh, afgedroogd door Roger Federer. En barstte hij in tranen uit, kan ik me nog herinneren. Hoe was dat nu? Ja, dat was toch anders, wat ik al zei. Gelaten ja. vond ik hem. Het eerste, na het eerste setverlies leek wel of hij het accepteerde. Tweede set uh, mentaal helemaal in een dip. Derde set probeerde hij het nog. Maar ja, Djokovic was te goed, die stond al te ver voor. Vorig jaar heeft het Murray ja, bijna vier maanden gekost. En kwam hij pas rond Wimmelden weer een beetje in de vorm waarin hij in januari speelde. Uh, ja, nu riep hij ook zoiets. Ja, ik weet niet hoe ik hier overheen moet komen. We zien wel, misschien speel ik volgende week, maar misschien neem ik drie, drie of vier maanden vrij. Nou, maar daar zeg je iets ja. belangrijks. Want misschien ja. speel ik volgende week. Hij zou gaan spelen in Rotterdam, natuurlijk. Ja, hij staat op de lijst. Maar als ik jou zo hoor, dan uh, kunnen we wel niet nou, nee. verwachten, ik, of niet? Ik weet het echt niet. Maar uh, uh, ja, je kan je beter afvragen: gaat Novak Djokovic spelen? Want ja. die staat ook op de lijst. En dan hebben we de Australian Open Winnaar. Nou, die stond erbij zo fit als een hondje. Nog niet eens zo emotioneel. Want. Ja, hij, heeft, hij heeft niet eens heel hard moeten knokken om te winnen. Dus ik denk nog eerder dat Djokovic uh, gewoon speelt in Rotterdam. Uh, die, gaat, die pakt gewoon uh, de draad weer op. Uh, ja, Murray die, die, die zal toch wel weer wat langer nodig hebben om er overheen te komen. Dus we zullen het zien of hij komt. En Djokovic is dus een echte manier aan het worden. En echt de grote uitdager, kan je dat stellen, van uh, Federer en Nadal? Ja, dat denk ik uh, toch wel. Uh, dat werd natuurlijk twee jaar geleden al gezegd... toen mm -hmm. hij in 2008 in, in ditzelfde toernooi zijn eerste Grand Slam uh, won. Toen was hij echt een gedoodverfde kroonprins. En nu gaat het gebeuren en uh, Federer is klaar. Nou ja, niets van dat alles. Djokovic uh, die moest heel wat teleurstellingen ook uh, ja, de afgelopen twee jaar overwinnen. Uh, ja, die moest volwassen worden, zoals hij het zelf heeft gezegd. Hij is ouder geworden, volwassener... Hij is heel serieus. En, en ik denk ook dat die Davis-Cup-overwinning uh, in december 2010... dus nog maar net kort geleden, dat hij hem heel veel goed heeft gedaan. En dat hij nou echt een serieuze ja, contender is voor, voor, voor Nadal en voor Federer. Je hebt uh, twee weken toptennis gezien. Uh, is er nou een, een speler die jou echt heeft verrast? Of een speelster? Nou ja, die uh, Oekraïner uh, Dokopelov, uh, dat was natuurlijk een hele leuke speler... Anders dan alle anderen. Heel ja. gevarieerde speler. Snel. Uh, ontzettende snelle acceleraties in zijn slagen. Hij ziet er nog grappig uit. Een beetje een blonde Patrick Ruff Ook met zo'n staartje. Uh, dus ik denk dat we daar nog wel wat uh, van gaan horen. Hoe komt dat, dat dat we die dan nu opeens zien? En niet bijvoorbeeld in wat kleinere toernooien eerst? Uh, nou, hij, hij stond natuurlijk al top 50 van de wereld. Hè. Hij stond al 46. Dus hij heeft zo links en rechts al zijn uh, overwinningen en zijn uh, punt gemaakt. Alleen niet bij de Grand Slams. Dat was nu voor het eerst. Ja, En Hazen uh, deed het goed daar in Melbourne. De bakker een beetje teleurstellend, kun je dat zo zeggen? Ja, dat, dat lijkt me een goede, een goede conclusie. Absoluut. Robin Hazen in supervorm en ja, de bakker uh, geen wedstrijd gewonnen. Dus ik hoop uh, dat het deze maand en met name in Rotterdam ja. beter gaat. Uh, ze verlieten allebei het toernooi geblesseerd. Uh, zijn ze wel weer fit voor Rotterdam? Belangrijk ja gebruik, dat, moeten we, dat moeten we zien de bakker licht geblesseerd hazen ook licht aan die enkel dus ik verwacht niet dat daar hele grote problemen mee komen conclusie van de oceaan open uh, was het de korte nachten waard ook bijvoorbeeld wat betreft de vrouwen dat heb ik nog niet al gehoord ja, nee, ik, ik denk het absoluut. Het bewijst weer dat de Australian Open toch alweer dat Grand Slam is... waar, waar je verrassingen ziet. Hè? Uh, ja, de, de, de, het vrouwentenoor was natuurlijk het verhaal toch van de Chinezen ja. na Lee. Hè? Ook al won Kim Kleisters. Nou, dat is natuurlijk altijd mooi. Uh, en bij de mannen ja, geen Federer Nadal. Maar een uh, ja, verrassende finale met Djokovic en Murray. Alhoewel dat natuurlijk ook de grote mannen zijn. Maar toch, uh, verrassingen zoals we dat in het verleden vaker hebben gezien. Hè? Denk maar aan Bagdadist, Tsonga... Maar ook in in het verleden Enquist, Rios, Corda die ineens daar in de finale stonden, um, dus het heeft die status van de verrassings-grand slam wel weer waar gemaakt, en dat is altijd leuk om te zien, Marcella Mesker. Dankjewel. On La Connaise patience et forme d'intelligence qui nous balance la route à prendre. On connaît bien les pratiques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 Jemsa Suarez. Sport kort. Geen familie van. Stefan Groothuis heeft in Moskou met grote overmacht... de wereldbekerwedstrijd over 1000 meter gewonnen. Hij was drie kwart seconden sneller dan de nummer 2 Denny Morrison. Veel concurrenten van Groothuis ontbraken in Moskou. Het is jammer dat de uh, Davison niet is... maar ook uh, Kang Glee en uh, Afrika Glee. En uh, Taiwo omhoog, dat zij er ook niet zijn. Uh, nummer 1, 2, 3 van het WK... Maar goed, de die kan niet verstaan. Dus ik uh, weet nooit wat we hadden gereden. Maar uh, nou, ik denk dat het toch een mooi stukje voor op de rest ligt. Dus uh, ik denk dat, uh, dat ook als we erbij waren geweest, dat ik uh, heel leuk mee had gedaan. Bij de vrouwen moest iedereen Wust op de 1000 meter genoegen nemen met het zilver. Alleen Christine Nesbit was sneller. Wust wilde tol graag het goud. Nou, ik had gehoopt. En, uh een beetje de joog zoete van het weekend te worden. Ja, zij echter eerder al als tweede op de 1500 meter en de 3 kilometer. Wies pakte wel uh, goud met de achtervolgingsploeg. Die ploeg bestond ook uit Marit Leenstra en Diane Valkenburg. Bij de mannen verspeelde de achtervolgingsploeg een toplassering. Wouter Oldeheuvel ging in een bocht onderuit. Hij verliet het ijs, gelukkig zonder blessure. Buurrenner Alberto Contador heeft de trainingskamp van zijn ploeg Saxo Bank verlaten. Hij wil liever bij zijn familie zijn. Contador hoopt zo snel mogelijk de training te kunnen hervatten. Eerder deze week werd bekend dat de Spaanse wielerbond hem voor een jaar schorst... naar aanleiding van zijn positieve dopingtest tijdens de Tour de France. Contador heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen die straf. Ja, twee weken tennis hebben we gehad in Melbourne. In wijk AC was twee weken topschaken. Het Tata Steel schaaktoernooi, dat zit er dus ook op. De Amerikaan Nakamura was de, sterkste, de was de sterkste daar aan de kust. En dus is Hans Beum weer in de studio. Hans, goedenavond. Goedenavond. Is het uh, zwaar geweest, twee weken? Ja dat is, dat is heavy. ja, dat is heavy. Ook voor jou? Ja, voor iedereen. voor iedereen, Ook voor de spelers. Maar ja, vooral voor de spelers eigenlijk. Dertien uh, ronden is heel lang voor een schaaktoernooi. Vaak heb je tien deelnemers of een dubbelrondige zeskamp. Dan speel je tien partijen of een... Uh, 13 ronden is, is je, je, je merkt het ook wel aan, aan iedereen. Dus alle al al spelers. Ja vandaag heb je bijvoorbeeld in de kopgroep zeven remises. Nee, dat wilde ik jou vragen was het afgesproken werk? Nee je... absoluut niet. Het, het mooie was dat na twee uur spelen lag, was van alles mogelijk. Iedereen speelde nog en volgens mij hadden ze er ook wel zin in. Maar ja uiteindelijk waterde verwaterde alle pogingen en ineens ja werd alles. Uh, ja, werd alles remise. Dat was wel jammer. Het was niet de bedoeling, absoluut niet. Maar het gebeurde wel. Maar heeft dat ook mee te maken dat hij dan gewoon moe is? en Dat en denk op een gegeven moment ik wel. Wat, ja. wat eerder zo'n remise accepteert dan anders ja, misschien? Ja, ja Tuurlijk. Het heeft ook met de stand te maken. He. Je wil ook niet veel risico lopen. Ja. Maar ik denk ook wel dat het, dat, het, dat het heel lang is. Maar dat geeft niet. Het is natuurlijk ook een titanenstrijd. En het is op een gegeven moment, nou, net zoals vroeger, je, met, met, met, met de matadoren en de... En de Gladiatoren. <laughs> uh, tot de dood erop volgt. zeg maar. Ja, nou, zo is gelukkig niet. Uh, Nakamura, Amerikaan, wint. Vrij jong is hij nog, geloof ik. Ja, 23. Ja, bijzonder. Dat is eigenlijk wel een, een, een bijzonder resultaat. Het kun je er wel als ja, een we van de verrassingen doen. We noemen. hadden nog Carlsen verwacht nou, uh, ja, twee nou, weken geleden. Zeker. Nou ja, goed. Hij kwam ook wel terug in de tweede helft. Maar de, op de tweede plaats heb je dan de wereldkampioen. Op de gedeelde aan hand. Op de gedeelde derde plaats komt dan die Carlsen ook. En dan is die weer gedeeld met Aronian. En dat is nummer drie van de wereld. Dus die Nakamura heeft wel wat gepresteerd. Die ja, die heeft heeft, gewoon... ja, of heeft Carlson het laten laat liggen? Carlson heeft het laten liggen in de eerste helft van het toernooi. Hij is erg aangeslagen, denk ik, door uh, dat verlies tegen uh, Giri. Helemaal in de tweede ronde. En Toen heeft hij zich echt moeten herstellen. Dat heeft enige ronde geduurd. Op het in de tweede helft van het toernooi kwam hij ook echt terug. Mm -hmm. Ik denk als het toernooi nog een keer uh, zes ronden had geduurd... dan was Carlson ook wel weer uh, naar boven gekomen. Dus dat wel. Dat kon je ook wel zien. Hij was ook de enige die van die Nakamura won... He, het waren overigens maar twee spelers die uh, geen enkel verlies. het toernooi hebben afgesloten met geen enkel verlies. En dat zijn dus uh, Anand en, uh, en uh, Aronian. Maar de rest heeft allemaal een partij verloren. Uh, Betekent dat geeft dus ook iets weer van de sterkte? Dat, dat bijna iedereen nou, wel onvriendschappig is. Dat geeft iets weer van je geestelijke rust en zo. Tijdens een, een verlies uh, dreunt altijd even na. Moet je verwerken en dat zie je ook al weer terug. Zoals bijvoorbeeld bij Carlsen. Mm -hmm. Sommigen zijn wat geharder en die, die uh, ja, die, die laten een verlies vaak volgen weer door een winst en zo. Die putten daar weer energie uit. Ja, maar men. dat iedereen een keer verliest. Althans, de meeste spelers geeft dat ook de sterkte weer van het toernooi. Dat, dat iedereen dus van elkaar, van iedereen kan winnen. Nou, dat geeft aan dat je met, met grote toppers te maken hebt. En ja. soms ook met, met een groot verschil in, uh, in speelkracht. Dat men soms vindt of voelt van ik moet winnen van hem... En dan is juist vaak het vaker tegenovergestelde gebeurd dan. Dan over, over schat je je kans en dan ga je eigenlijk over de safe. Ja. Ja, dat is ook een paar keer gebeurd. Uh, maar goed, dat, dat maakt niks uit. Dat is ook de kracht van zo'n toernooi. Je hebt ook heel veel toernooien waarbij je alleen maar wereldtop hebt, uh, dus alleen de, de nummers 1 tot en met 6 of zo, of 1 tot en met 10. Ja, dan is het vechten op de vierkante centimeter. En dat is voor... Maar dit is voor het publiek natuurlijk leuk. Als het echt bloed vloeit <laughs> bijna elke, uh, elke ronde. Nakamura uh, wint dus. Was daar enorm blij mee, uh, las ja, ik. Ronde in het ja, hotel. Ja, natuurlijk. Hij was uh, erg happy. En hij, uh, dit zegt erover overwinning winnen die telt, hè? Ja, voor hem is dit zijn beste resultaat ooit. En hij is ook wel gegroeid, vind ik. Hij had vroeger... Uh, ja, maakte hij zijn uh, tegenstanders waarvan hij gewonnen had, een beetje van rotte vis uit. En tegenwoordig is hij toch veel. Gaat hij met meer respect om met uh, degene met zijn collega's. En, en ja, hij wordt wat ouder. En, nou ja, alle wel ouder, hij is 23. Ja. Het is nog steeds de, de jonge generatie, toch? Nou, nee. Want, uh, hij is toch tenslotte zeven jaar ouder dan. Uh, Dat is waar. dan uh, <lacht> ja. Giri. De Giri, Hoe heeft hij het gedaan? Nou, leuk, leuk, heel leuk. Uiteindelijk kwam hij op 50% uit. Dat wilde hij, hè? Dus, nou ja, dat is heel goed. Natuurlijk, ja. hij heeft zich volkomen weten te bewijzen in dit uh, superzware gezelschap. Hij heeft van Carlsen gewonnen, nummer 1 van de wereld langs, en bijna van Anand. Dat scheelde echt een haar. Helemaal tot in het verre eindspel stond hij nog gewonnen. Dus dat was ook een, een, nou, dat was helemaal mooi geweest... als hij van de nummers 1 en 2 had gewonnen. Dus uh, Giri is echt een belofte. En uh, ja, als zodanig heeft hij ook dat belofte uh, volledig ingevuld. En de andere twee Nederlanders, Smeets en Lamy... Ja, die hebben gewoon aan de verwachtingen voldaan. Niet meer, maar ook niet minder. Die komen op, op, ja, op een derde van het aantal punten. Die zijn overigens niet op de allerlaatste en één laatste plaats geëindigd, wat ze op papier hadden moeten bereiken. Dus die hebben het niet, helemaal niet die hebben relatief uh, zich goed staande gehouden. Al het al, een, een mooie toernooi gezien. Ik vind het een heel mooi toernooi. Dan heb je nog die hele piramide-constructie. Je hebt ook nog die ja. grootmeestergroep B. Nou, die is dan gewonnen door uh, Luke McShane en Navarra. Die worden alle twee, omdat ze gedeeld enig, op de eerste plaats eindigden... alle twee uitgenodigd voor grootmeestergroep A... En ik had dat ook eerlijk gezegd verwacht van de geldmeestergroep C. Er is weliswaar vocatura uit Italië, heeft het alleen gewonnen. Maar op de tweede plaats komt het mannetje, Ilianisnik, 14 jaar, My uit de Oekraïne. En komt u binnenkort de korte leeftijdsgrens, of niet? Nou, nee, maar goed, die, die zal in het komende jaar zoveel aan kracht uh, verhogen... Uh, dat, dat uh, ik begrijp niet dat ze die ook niet... hij is weliswaar tweede geworden, maar hij stond vandaag... totaal gewonnen tegen diezelfde vocatura... Mm -hmm. uh, dus, wat dat betreft, had hij dat ook wel verdiend om, om naar een groep hoger uh, te promoveren. Maar, maar dat dan... is iemand die we, die we gaan oh, zien. Ja, oh ja, die is 14 jaar en die wordt nog heel. En dan tot slot, een, een leuke mededeling. Bij de prijsuitreiking, de, de gebruikelijke traditionele snertmaaltijd. die nog stamt vanuit de oorlog, maar daar hebben we het nou niet over. werd ineens plotseling naar voren geroepen: Johan van Hulst. En waarom? Een man van 100 jaar hij heeft een paar dagen geleden zijn 100-jarige verjaardag gevierd. Hij, heeft nog, hij speelt nog steeds mee in de ex parlementariërsgroep Hij won het weliswaar niet dit jaar, maar vorig jaar won hij bijvoorbeeld wel. Hij is nog steeds ongelooflijk scherp van geest. Maar zijn lichaam blijft wat achter. Hij zegt zelf: van, ja, Ik loop achter de feiten aan. Dat zegt hij als hij achter dat uh, rollatortje loopt. <lacht> dus uh, er is niks mis met zijn humor en niks mis met zijn, met zijn geest. En het is ook prachtig als je zo'n 100-jarige dan ook nog een woordje hoort richten. Uh, tot de hele zaal. En uh, ja, dat is ook uh, Tata. Ook uh, zo'n zo fantastisch toernooi. Amateur. Dat hoort en, bij dit toernooi. Dat heen. hoort bij zo'n zo toernooi. Ja, dat was een hele mooie afsluiting bij de snertmaaltijd. En volgend jaar gaat het weer gewoon door. En spreken we elkaar weer. Oké. Okay. Hans, dankjewel. Ja, dan gaan we weer terug uh, naar het voetbal. Van de nummer 8 van de eerste divisie naar de nummer 4 van Frankrijk. Aanvaller John Verhoek maakte een prachtige overstap. Van FC Den Bosch naar Stade Renn. John, je hangt nu een telefoon. Goedenavond. Hele goedenavond. Jij valt van de ene verbazing in de andere, denk ik zo. Dat kan je wel zeggen, ja. Het is uh, geweldig. Hoe komt Stade Ren uh, bij John Verhoek van Den Bosch? Ja, dat is een goede vraag. Het is uh, heel toevallig allemaal gekomen. Uh, de scout hiervan die is, die was, uh, die is, op, die is van meerdere clubs, zeg maar, scout... En die, ja, die kwam voor een speler van de bos kijken. en uh, ja, was tijdens een wedstrijd tegen Sparta en uh, ik viel toen op. En toen uh, is zo het uh, balletje gaan rollen. Ja, en uh, je bent daar inmiddels gepresenteerd bij, uh, bij Ren. Hoe ging dat? Ja, dat was geweldig. <lacht> ik bedoel, uh, ja, het is een heel, heel verschil in Nederland. Ja. Het, is echt, uh, het, het leeft enorm hier. En uh, ja, toen, ik, uh, toen ik daar binnenkwam, alleen maar uh, ja, onwijs op pers, en, uh, ja, dan, dacht ik, dan zat ik echt bij, bij me eigen te denken van, uh, is dit allemaal wel waar? <laughs> je hebt jezelf in je arm geknepen. Dat heb ik wel een aantal malen, een aantal malen gedaan, ja. Ja, geweldig. Nou, je werd niet meteen voor de basis gehaald, begrepen wij. Uh, maar je ging wel mee naar de technische Show. Ja, ik, uh, ik, heb, ik had drie dagen met hun getraind. Eén uh, dag was gewoon... Ja. Uh, ja, ik ging een rondje lopen, omdat ik toch drie, vier dagen niks had gedaan. En uh, ja, trainen trainer nam me mee. We gingen met 19 man. En uh, hij, wou, uh, hij wou er al bij betrekken. En uh, hij zegt, uh, hoor je dat? Uh, ik wil je alvast uh, laten zien hoe het met de uitwedstrijden gaat. En uh, ja, met vliegen en zo, de uitwedstrijden. Uh, <laughs> dat, dat is wat anders dan de bos, hè? Ja. Hey, maar, kan je het, uh, nummer 4 van Frankrijk, dat is niet niks. Uh, kan je het niveau aan, denk je? Is het een hoog niveau? Het is behoorlijk niveau, want je, ja, je traint uh, met uh, ja, echt internationals. Ik denk 80% van, uh, van de groep uh, is international. En qua uh, trainingen ken ik het wel aan. Maar uh, als ik nou van de week die wedstrijd had gezien, toen ik 5-1 verloren, toen dacht ik echt van uh, ja, misschien kan ik wel hier wat, uh, wat breken. En, dus, uh, uh, dus je kan het niveau wel aan, denk je? Ja, ik denk dat je die niet. Dat wel is niet gehaald, als je, als je, als je, ja, anders, anders alles, maar ook voor 4,5 nee. jaar, dus uh... hey, um, hoe is je Frans eigenlijk? Mijn Frans is nog niet helemaal super. Nee? ik heb vroeger nee, ja, wel eens op school gehad, twee jaar. Oef. Maar, eh, uh, je ja, wordt zo alles op de top geregeld. Het is natuurlijk een topclub in Frankrijk geworden ook. En, uh, ja, je krijgt gewoon eigen leraar en uh, alles wordt geregeld voor je. Jongen, jongen, jongen. Dit is echt, echt zo'n voetbaldroom, hè? Dit is een echt voordroom, ja. Als 21-jarige jongen. Ja, je hebt hier altijd van gedroomd, natuurlijk. En, ja. uh, het zou helemaal mooi zijn als je Europa in gaat volgend jaar. Dat, uh, <totstukken> ja. Ja, John Verhoek in, uh, in de Champions League zou helemaal mooi zijn. Uh, jij, je toptransfer. Uh, nu je broer nog, hè? Want uh, je broer Westie die staat in de belangstelling van PSV, begrepen wij? Ja, dat had ik ook gelezen. Ik, ik heb nog niet gesproken vandaag. Maar, uh, Ja, wel via de sms en zo. Maar, ja. ja? Dat ik heb loopt al nog? Beelden, ik heb, ja, geweldig. Ik heb wel de beelden nog gezien van uh, vanmiddag. En, uh, ja, maar loopt dat toch, die, die, die onderhandelingen? Weet je daar iets van? Nee, ik weet er niks van. Nee. Ik weet, ja, ik weet er helemaal niks van. En, eh. Uh, ja, volgens mij zelf ook niet. Maar er wordt zoveel gespeculeerd ja. altijd op, het, uh, ja, op internet en zo. Maar, uh, ja, het is leuk voor hem en ik heb het altijd gezegd dat hij uh, er top aan kunt. Dat Het kan wel eens het jaar worden van de familie Verhoek. John, dankjewel. We gaan je volgen en we gaan je zeker nog een keertje bellen als je daar hebt gespeeld. Oké. Okay. Oké, okay, bedankt. Is goed. Hoi hoi. John Dag Verhoek, avond. hij uh, verhuist van Den Bosna naar Staderen. De nummer 4 in Frankrijk. Dan nog uh, wat uh, buitenlands voetbalberichten. FC Barcelona lijkt uh, namelijk in een zetel af te steven op de derde Spaanse landstitel op een rij. ACIVA Real Madrid liet zich verrassen... door degradatiekandidaat Osasuna. Het werd 1-0... Bij de koninklijke deputeerde Emmanuel Adebayor... de Togelijse spits wordt gehuurd van Manchester City. Als invaller kon Adebayor weinig meer veranderen aan de achterstand. De achterstand van Real op Barcelona is nu zeven punten. Nummer drie, Villarreal heeft net gespeeld tegen nummer 5 Espaiol. Het werd een 1-0 overwinning voor het bezoekende Villarreal. En Atletico Madrid tegen Atletico de Bilbao werd 0-2. In Italië was de nummer 6 Udinese met 2 in te sterk voor nummer 7. Juventus gaat niet goed met de oude dame. En Tottenham Hotspur is uitgeschakeld in de vierde ronde van de Engelse FA Cup. Na een dramatische eerste helft verloor Tottenham met 4-0 van Fulham. Rafael van der Waard werd in de 67e minuut gewisseld bij de Spurs. Einde van deze langslijn. Morgenavond om 10 uur zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het oog met John Jansen van Galen. Goedenavond. Dag.